De politie denkt te weten wie eind maart twee dieren verblijven en een stal bij Safari Park Beekse Bergen in brand stak. Bij de brand kwamen tien antilopen om het leven. De verdachte is volgens Omro Brabant een man met psychische problemen die in een instelling zit. Hij is nog niet aangehouden en heeft nog geen verklaring kunnen afleggen. Het aantal coronabesmettingen in Peking is opgelopen naar 106. De meeste besmettingen zijn terug te voeren naar een uitbraak op een grotere voedselmarkt in het zuidwesten van de Chinese hoofdstad. Er zijn extra maatregelen genomen om de uitbraak te beteugelen. Bewoners moeten door strenge veiligheidscontroles om hun buurt in en uit te kunnen. En scholen zijn gesloten.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 Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu voor Zandvoort en de regio. Een uh, hele goede middag. Ja, jij ook een hele goede middag Jan en Dag de uh, luisteraars ook een hele goede Vooral middag. Vooral onze luisteraars uh, natuurlijk een hele gezellige... Uh, de komende twee uurtjes gaan we proberen even doorheen te komen. En het gaat best lukken, want uh, aan deze kant Jan en aan de andere kant Lucie en we hebben er weer heel veel zin in met ons uh, wekelijkse uh, twee uurtjes lunchroom... Ja, we hebben hele leuke muziek. Dat, uh, we hebben leuke muziek bij elkaar, elkaar gezocht. Hopen wij in ieder geval. Dat hangt natuurlijk altijd met de luisteraar af. Maar wij weten zeker dat uh, een beetje variabel is voor uh, iedereen wat, uh, wat wil. Wat gaan we doen vanmiddag, Luus? We gaan wat leuke dingetjes opnoemen. Heb ja, jij al wat? Ja, ik heb uh, iets over... Ja, helaas, ook dat gaat niet door. Dat is de historische Grand Prix. Tenminste, hij gaat wel door. Maar hij gaat niet door het dorp. En uh, dat is dus wel jammer. Die parade met al die oude auto's en uh, uh, oude coureurs van vroeger. Uh, ja, dat gaat dus niet door. Maar het komt wel terug in uh, 2021. Uh, omdat het op dit moment onduidelijk is in welke mate het coronavirus effect heeft op het drukbezochte buiten-evenement. Uh, heeft Squi uh, veiligheidshalve uh, moeten besluiten om het evenement zonder publiek plaats te laten vinden? Wel jammer. Ja, dat is super jammer, maar het komt in 2021, zoals beloofd, weer terug. Ja, het is de een van de vele evenementen natuurlijk die we ja. echt uh, moeten ontberen dit jaar. Dat is uh, wel erg jammer, is natuurlijk, want uh, het is elk jaar altijd succesvol. Een Grand Prix, uh, alle andere festiviteiten die we hebben, en die moeten we dit jaar gewoon over laten gaan. Hoewel ik moet zeggen dat er toch wel weer een beetje. Een een vleugje van gezelligheid uh, terugkomt in ons dorp. Ja, ik ook, ja. Ik weet niet of jij het ook zo ervaart, maar er loopt langs de terrasjes. Het is allemaal uh, gezellig. De mensen ja. zijn toch weer een beetje opgewekter. Uh. Alleen je hoeft wel de indruk dat het uh, snel eigenlijk van, van heel hoog veilig naar wat, wat makkelijker gaat worden. Ja, Als je om je heen kijkt ja, en de anderhalve ook... meter. En, uh, ja, ik weet niet. Uh. Maar goed, laten we hopen dat het allemaal al goed gaat. Het is uh. ook af en toe zo'n beetje dubbel, hè? Want uh, je mag uh, niet bij elkaar zitten, je moet anderhalve meter aanhouden. Uh, dan is het van, uh, ja, je ziet mensen dus toch weer steeds dichter bij elkaar lopen. Ja, je wordt er een beetje makkelijk in. denk je van, nou, het kan misschien wel weer. Want ja, in de vliegtuigen mag je wel. Ja. En, het is zo moeilijk, het, is, op het is heel moeilijk om eens te trekken natuurlijk. Want het. neem een parkeergarage, auto's naast elkaar, je stapt uit. Nou, allebei uitstappen, dat dus is geen anderhalve meter. Nee. Nou, dat zijn van die kleine dingetjes. Wat, als je het, maar goed, we gaan afwachten, we gaan uh, uh, hopen dat het allemaal al snel weer is. Lekker dat het, het van vroeger terugkomt, de gezelligheid ja, laten we het hopen. in de beperkingen. En, uh, zullen we lekker muziekje gaan draaien? Ja, laten we dat maar doen. Doen we dat. Oké. Okay. Even kijken, wat gaan we opzetten? Nou, dat we deze moeten doen, die is wel leuk. I found a love voor me. Oh, darling, just dive right in. Of follow my lead. We 17 Duidelijk weer dat, dat, dat, om aan te tonen hoe twee verschillende stemmen toch zo'n mooi plaat bij elkaar kunnen grijpen. Dit is Ed Sharon en uh, samen met André Bocelli hier herkennen natuurlijk al, dat was de Perfect Symphony. Vind je het mooi, Lus? Ja, en geweldig. Ja, ik, ja, het zijn twee goede. Ja, hele mooie. Twee verschillende uh, ja, soorten zangers ja. natuurlijk. Hè. Eén even vrij modern, en de andere toch. Die heel het jaartje mee meegaan. Maar ook heel mooie muziek gemaakt heeft. En uh, met zijn tweede studio in. En je ziet wat het resultaat wordt. Ja, geweldig mooi. Echt heel mooi. Ga jij uh, de nieuwe directeur van Pluspunt voorstellen? Nou ja, uh, de, per 1 juli aanstaande. Heeft het Pluspunt Zandvoort een nieuwe directeur. Namelijk Remco Wijnia. Ja. Nieuwe directeur? En, ja, en hij is. Uh, Woonachtig in Kastrikum, hij is 52 jaar jong en momenteel is hij nog werkzaam bij zorgorganisatie Amsta in Amsterdam. En hiervoor werkt hij in de sociale werkvoorziening en daar weer voor bij een ingenieursbureau. Uh, gelukkig is er nu weer wat meer ruimte uh, voor ontmoetingen en activiteiten te uh, laten plaatsvinden in het pluspunt. Vooral voor mensen die dit heel hard nodig hebben. Nog niet volop, zoals iedereen dat graag zou willen... maar de draad wordt weer opgepakt. En de vertrekkende directeur Albert Rechterschot... blijft nog tot half juli om Remco te introduceren en bij te praten. Dus ja. dan nou, we wensen deze man heel veel succes als de nieuwe ja. directeur bij Pluspunt. En uh, we weten dat Pluspunt allemaal doet voor de Zandvoorts inwoners En uh, dat geldt natuurlijk over de Blauwe Tram. Het zijn twee organisaties waar uh, heel veel goed wil gedaan worden voor uh, onze bevolking. Ja. Uh, wat Gaan we doen, Lus? Had je nog meer, of zal ik uh, uh, muzikaal uh, verder gaan? Doe maar gewoon lekker een. Uh, gaan muzikaal, we doen. Uh... is Een heel grote sprong terug in de tijd was dat. Dus, ken je het nog, Een lipstick kan je opkomen. Ja, echt wel. En, uh, ja, nee, ik kan er niet. Nou, maar het was heerlijke muziek. Het was echt, het swingende nog uit de jaren 50, 60. Wat een mooie muziek werd er toen gemaakt, mensen. Uh, ja, wat ja, ja, wat lees ik nou hier? Ja, Jan, luister dan. Uh, in, een, een nieuwtje over Dave Rolfink. Nee. Ja, echt. Hij is weer iets. Wat doet die jongen eigenlijk? Nou ja, hij, hij uh, is zijn zoon van, uh, van ons uh, overbekende man met een gele zwembroek. Ja. Dries Rolfink oh, okay. natuurlijk. Ja. ja. Het man met een strakke broekje. En uh, zijn zoon, het is, is ooit een, een docu soap over hem gemaakt. Of zo'n hele serie. Okay. Uh, maar geredel... kan niet zingen? zingen? Nou, misschien onder de douche. Ik weet het niet. Maar oh. voor de rest, ik weet het eigenlijk. Ik heb, ik heb hem nooit horen zingen. Gelukkig maar misschien. Er is misschien. geen, geen cd van gemaakt. Hij heb geen cd gemaakt, nee, dat is zeker. Oh, maar wat hij wel gemaakt heeft, dat, hij heeft iets stuk gemaakt. Ja, maar dan lees jij eens dus even en, voor wat er staat. Het, en nou, echt. Hij heeft, uh, hij heeft vannacht een, uh, een verkeerspaal gecrest... Uh, het uh, nabij het Leidseplein. En uh, hij heeft gelukkig zelf geen letsel, dus hij is ook vanuit gekomen. Ja. Ja. Maar de auto, ja, ook geen Fiatje 500 of een oud-Golfie. Uh, nee, maar gewoon maar meteen een... Uh, wat is het? Een uh, Lamborghini, geloof ja, ik. Kan die pinder? Hè? Ja, nee, ik kan hem ook niet pinder. <lacht> <lacht> <uit> Lamborghini. <lacht> Lamborghini. <lacht> maar goed. En die was voor zijn vriend uh, Mo Bicep. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. En uh, die, was er, die was niet eens boos. Hij was blij dat hij... Uh, ja, maar zal hem niet meer zo snel uitlenen, denk ik. Uh, nee, nee, voorlopig kan hij hem ook niet uitlenen. <lacht> want hij zit goed uh, <lacht> in, de, in de prak. Maar ja. heb jij een troost voor hem? Ja, ik, oh ja, oh ja, zeker weten. Nou, wat gaan we doen dan? Ik ga wat leuk doen, luister maar. Daar komt hij aan. Daar komt hij. Nee, daar kan hem nog precies tussendoor. Dat kan niet, dat kan niet. We hebben een ongeluk gehad met de tootertje. Met de tootertje.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 is de eerste komt voor 57. Niemand? Nou, per 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Nou, speciaal opgedragen aan onze Silepo Dave Rolfink... die uh, gisteren een beetje schade gemaakt heeft. En we hopen dat het een, een druppel op de groene plaats natuurlijk... Uh, voor zo'n dure auto. Maar uh, dat is eigenlijk een grapje. We gaan uh, Andy Williams draaien. Vind je dat ook goed, uh, Lus? Ja, zeker wel. een hele oude van hem. Oh, dat is een uh, goede dan periode. Dan. Laat maar horen. Met Moon River, Wat is die plaat? Heel veel en vaak gedraaid vroeger, Helus. Ja. En het blijft een mooi nummer. Heel lang. Nou, je hebt een beetje Italiaanse muziek? Ero Sotti. Ja, lekker zo. Dan gaan we die even kom opzetten. Me, kom maar door. Dus, uh, vrouw was dat, Eros Zorti en Palakomé. Uh, had jij iets uh, mee te delen aan onze luisteraars, Luc? Nou, ik zag... Maar, ik zag dat er een, uh, een uh, verkeersonderzoek gaat plaatsvinden in Zandvoort. Oké. Okay. Uh, van 15 juni tot 28 juni. Ja. En wel op het traject Hogeweg. Ja burgemeester Engelbertstraat en de Jacob van Heemskerkstraat. En dat wordt dan uitgevoerd met uh, mechanische tijlslangen langs de weg... en met inzet van visuele waarnemers. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen... in de hoeveelheid doorgaand verkeer. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld van weggebruikers. Dus men hoeft daar ook niet bang voor te zijn als ze dat al waren... Het verkeersonderzoeksbureau Het Verkeershuis heeft opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. Waarnemers van het bedrijf dragen herkenbare vrij, veiligheidskleding... en houden zich aan de voorschriften van het RIVM, gelet op het coronavirus... Ik denk misschien wel belangrijk. Ben je of je daar uh, hinder van ondervindt. Nou, nee? dat denk ik niet. Ik denk alleen maar dat het bedoeld is om te kijken hoe de doorstroming loopt yeah. in het uh, dorp. Het lijkt me alleen dat je dat soort dingen beter kan doen uh, in de hoogzomerperiode. Het is natuurlijk wel leuk om het zo. Het is nu wat rustiger. Maar ik denk dat het meer effect zou hebben als je dat echt doet in de hoogzomer. Want dan ja. weet je precies hoe de verkeersstromen lopen. Maar ja. ze zo'n eigen doel hebben, de gemeente, denk ik dus. En misschien was het al. Uh, be de bedoeling dat we het rond uh, deze tijd zouden doen voor de corona. -haken. Ja, misschien dat is wel voor wachten dat het corona een beetje roet in het eten heeft gegooid, zeg maar. Ja, okay. uh, ja als het een resultaat heeft. Jij draaide vorige week, draaide jij het nummer uh, Halleluja. Okay. Ja. En die was toen van, uh, heb jij gedraaid, van, was dat Jan uh, van, Smit? Of, nee, nee? Van, uh, Nick van Nick Schilder. Nick Schilder. Ik heb nou, nu een mooi nummer. Zal ik hem uh, laten zien? Uh, ga je hem nou uitdraaien? Ja, vind ik wel leuk. Noem maar. maar. Ik vind het, zo, ik vond hem vanmorgen op Facebook en ik denk, die ga ik draaien. Hij is zo mooi.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 I'm Ja, het is uh, een heel mooi nummer. Het is een, uh, het is een origineel nummer van uh, Samen in Garfunkel. Maar dit waren de Pentatonics. Ja, ze is dus, onder het het liedje van de Zuidkik. was dat vandaag deze. Ja. En uh, oh, lekker gehoor, lekker rustig, heerlijk. Maar uh, voor de nummer begon ik eigenlijk over uh, het nummer Halleluja. En dat hebben we vorige week al gezegd. Er zijn ook heel veel artiesten die het een beetje op de plaat hebben gezet. En uh, opnieuw hebben uitgebracht. Het nummer is heel erg in de belangstelling weer de laatste jaren, sinds de dood van Leonard Cohen. Uh, ik heb hier een uitvoering. Dat is een, een, Duitse, een Duitse band: uh, Axel Rudy Peltus en Metal. Rockbands, uh, Ook een hele mooie uitvoering geleverd. Luister eens ook van hun Halleluja. Wie ook uh, weer meegekomen is vandaag, uh, dus? Nou, vertel. Uh, Ali Osram. Oh, ook, oh, oké, okay. ja, oh ja. nee, echt? Ja, waar? nou, en uh, vandaag gaat hij uh, bellen met uh, de gehoorapparaten, man. Ach, jee. Radio. Ja, uh, hallo, hallo. Hallo. Ha hallo, uh, praten met uh, Ali Osram Arnim. Met wie? Met Ali Osram Arnim. Ja. Ik heb gezien een grondje van een uh, uh, gehoorapparaat. Ja, meneer. Ja. Wat zegt u? Ja, dat klopt. Ik kan u goed verstaan. Ja, dat klopt. Oh ja, dank u wel. Uh, oh, die klopt. Uh, die is met uh, afstandbediening? Met afstandbediening, ja. Wat zegt u? Met afstandbediening. Ik niet goed horen. Wat, dat u... Ja, dat is met afstandbediening. Met, met afstandbediening, ja. Juist. Oh, en er zit ook boek, boekje bij. Ja, ook helemaal compleet. Met hoesje erbij. Wat zegt u? Met hoesje, leren hoesje. Ik nie, ho, blusje Hoesje. Hoesje, ja. Ja. Ja, ja. En die is eh, mo, modern. Modern, ja. Mo, wat zegt u? Modern. Mo, modern. Ja. ja. Ja, ik ken jij al, hè? Ja. En die is van Widex. Widex. Wat zegt u? Van Widex. Widex. Wat is Widex? Dat is een merk, net zoals Philips. Werk? Ik niet, niet werken, hè? Nee, dat huh? is een merk, net zoals Philips. Wat zegt u? Ik, niet. Ik Sorry hoor, kunt u één keer zeggen? Ik heb echt niet goed horen. Ja, dat ja? is een merk net zoals Philips en Blauwpunkt. Blauwpunkt? Ja, groen GroenDich, Philips. Oh, dit is een merk? Ja, het is merk. Oh ja. Ja, oké, okay. en uh, dus met de batterijen erin? Ja. Wat zegt u? Ja. Ja. ja. Ho hoeveel batterijen erin? Eh, uh, twee. Twee. En zijn uh, het uh, van, die, van die grote of uh, hoe, hoe? Nee, nee, nee. Kleintjes. Wat zegt u? Kleintjes. Kleintjes. Kleintjes. Ja, ja, kleine batterijen. Kleine batterijen. Ja. En hoe klein is die? Past die wel gewoon achter die oor of moet ik ja, echt hele ja, grote oor ja, ja. hebben? Ja, achter het oor, ja. Wat zegt u? Achter het oor. Achter het oor. Ja. Kan niet ervoor Nee, kan niet voor het oor. Wat zegt u? Kan niet voor het oor, moet Ta achter het oor. Achter het oor. Oké. Okay. Uh, en uh, is die voor linkeroor of voor rechteroor? Maakt niet uit, meneer. Wat zegt u? Maakt niet uit. Welk oor doof is, daar moet hij aan. Oh, ik niet goed horen. Kun je het zeggen? Ja, welk oor doof is, ja? daar moet hij aan. Oh, maar ik niet doof hoor. Nee, maar als, als u het, het oor slecht hoort, ja? daar moet het, uh, het gehoorapparaat naartoe. Waar, waar moet ik, wat, wat moet ik naartoe? Nee, u moet niet naartoe nee? Maar het gehoorapparaat... Waar moet hij naartoe? Waar het oor slecht hoort. daar Wa moet hij naartoe? Waar het, waar het oor slecht hoort? Ja, ja. Dus ja. zeg altijd in die oor? Als u, u hebt twee oren. Echt waar? Ja, echt waar. Als nou één oor uh, slecht hoort, dan ja. gaat u daar het oorstukje in doen. Oh. Dus het maakt niet uit links of rechts. Wat zegt u? maakt niet uit links of rechts. Oh, die maakt niks uit. Nee. Kan pasten we allebei? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel. Oké. Okay, dag. digitale ja, gids. Van de allerbeste hits. Ah, dat was toch weer geweldig, Ik zag jou weer heerlijk lachen. Jij blijft het leuk vinden? He? Ja, en je komt er niet bij. Me en hij heeft wel. elke keer allemaal verschillende. En het is, hij heeft zoveel humor. En, en hoe de reacties He. van mensen is. Het is geweldig elke keer. Ik zeg maar zo: een dag niet gelachen. Is een dag niet geleefd. He? Precies. Heb jij ja. nog wat te melden of zal ik uh, iets opzetten? Dus doe maar gewoon lekkere muziek hier. En ik weet dat, ik dat uh, jij, jij, jij mist haar show. Zal je in de Oké. Ik hoop dat de luisteraars ook hier is een uh, heel mooi nummer van vanavond. met Elvish. You're sleeping, son, I know But really this can't wait I wanted to explain Before it gets too late For your mother and me Love is finally died This is no happy home But God knows how I try Elvis Presley. Wat blijft, het is en het blijft een mooi nummer uit de collectie van deze man. Wat heeft hij veel muziek gemaakt? Wat heeft hij heel veel cd's gemaakt? En onsterfelijk, want die wordt over 20, 30, 40 jaar nog gedraaid... want wie kent niet Elvis Presley? We gaan verder met een, een keus van onze Luzie aan de overkant. En... Uh, we hadden verdacht Lucie op haar. Uh, hè? In haar periode was ze heel erg weg. Dat, dat heb ze mij net verteld. Van de de Eering en, en dat soort mensen. En uh, van de Ering gaan ze nu weer draaien. En dat wordt dan uh, Going to the Run! The other side of the world, Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star, Ed's got the smile of a prince. He rides a bike instead of a car. Like a child with the wisdom, truth. He's just a friend of mine. Has got the rings and the colors, has got the wind in his head, He goes and riding with the brother. the festival holding on real time on the back of a Harley he took me for a ride right in the sky it's got the look De run van de Condering, en zover ik weet, is dat nummer ooit opgedragen. En van hun vrienden die uh, verongeluk was met de motor. Ed. En uh, ik blijf zeggen, het is, uh, ze hebben heel veel muziek gemaakt, maar dit is nog altijd een van mij, in ieder geval, en ook van Lucies' favoriete ja. nummers. Zeg ja. eens, uh, vrouwus. Ja, ze, ja, ze, ja, het is voor uh, een, uh, een vriend van uh, hun die uh, iets verongeluk met de motor, was een uh, Hells Angel, inderdaad. Dat klopt. Ed, en uh, heette hij. Ja. Die, ja. Mooie, de, Mooi mooie muziek. En, uh, ze hebben het, wat leuk is natuurlijk, deze groepen zaten al zo lang. En ze maken nog steeds muziek. En uh, onlangs een documentaire gezien met Barry Hay. Die woont op Curaçao of Aruba. En als je denkt, zo oud, grijs en nog de mooiste muziek maken. Ik heb er respect voor. Ja, ik heb hem één uh, keer mogen zien in uh, Caprera in Bloemendaal. Het was ja. een uh, Elvis-avond. Ja. En, uh, ja, dan, daar de, we, zong hij de mooiste nummers van Elvis. En, ja, met zoveel passie en zoveel. Uh, uh, ADHD erin. Ja, ja. Was, uh, ja op die het, leid, het leuke verhaal wel. is dat, ja. dat toen uh, onze zoon die zat op, nog op de Gertenbach. Die hebben toen op een gegeven drumles gegeven van Cesar Zuiderwijk. Die is toen op de Gertenbach gekomen die heeft toen drumles gegeven. Ja, dat was heel leuk om mee te maken. Leuke ervaringen. Ja, heel mooi. Ja. Uh, wat ook heel oud is, is de volgende.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 Als je voor een dat je geboren bent, bereik je nooit een klartje Of je Grieks, Latijn of twintig talen kent, gerust het leven praatje. je. verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar toch het leven smijt je heen en weer. Als je voor een je geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer. Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dinietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een veld dragen. Dat is gek. En als je een roge bent dan zou hij nooit een caviar slikken. En doe dan maar geen moeite meer. Met het is verstandig, maar het blijft zo. Zo is het. Als je voor een dat je geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer. Nou, dit is prachtig natuurlijk voor ons uh, lieve, hele oude luisteraars. Want ongetwijfeld die hebben ook aan de radio zitten, Luus. En dat was, je uh, natuurlijk Louis Davids, de kleine grote man. Of was de grote kleine man? Weet jij ja, ja, ja, ja. ja, één van de twee. We ja, gaan uh, een ik, beetje ik heb naar dat... zo'n uh, klein stukje van uh, mee mogen maken. Hè? Ja, een, ja. Een en, uh, heel veel liedjes gemaakt. En zijn zuster ook, Heintje David. Het was een... Uh, in die, uh, vooral de, oudere de hele oudere luisteraars onder ons. Die Je ging nog wel steeds herkenen. weg, maar kwam steeds terug, toch? Die kwam steeds terug. Ja, het is ongelooflijk. Maar ze uh, ik, ik denk wel honderd keer. <laughs> dat was net karme. <laughs> um, hebben we, nog, nou, ja, we gaan eigenlijk naar het, uh, het laatste uurtje. Of het eerste uurtje, het einde van het eerste uur gaan we toe. Ja. En uh, dat doen we met een klein stukje muziek, want voor de rest, uh, ja, ik niet dat we het helemaal kunnen draaien tot zometeen, zullen we zeggen, tot het tweede uur.